Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een demonstratie van zo'n 200 studenten in Groningen. Ze willen ook in aanmerking komen voor de energietoeslag van 1300 euro voor een huishouden. Studenten kunnen die toeslag niet krijgen, terwijl ze vaak moeten rondkomen van geleend geld en een bijbaantje. En dat vinden ze niet eerlijk. Dus ik zou het heel goed kunnen gebruiken, maar ik hoor zoveel studenten ook om me heen die het heel goed zouden kunnen gebruiken. Die elke maand de eindjes aan elkaar vast moeten knopen, bij moeten lenen... Um, ja, die het gewoon niet redden eigenlijk. Vind ik bizar oneerlijk. Indonesië vervolgt zes mensen voor de ramp in het voetbalstadion afgelopen weekend. Waaronder de voorzitter van de Indonesische voetbalbond. Ook het hoofd van de politie wordt vervolgd omdat hij niet ingreep toen er traangas werd gebruikt. Bij de ramp kwamen minstens 130 mensen om. Theater Carré in Amsterdam zit zo chokvol BN'ers en andere televisiebobo's. Want de belangrijkste televisieprijs van ons land wordt uitgereikt. De televisiering. In andere categorieën is het voor het eerst dat iedereen op een hoopje wordt geveegd. Eerder werd er altijd onderscheid gemaakt tussen presentatoren en presentatrices. Tim Hofman, Raven van Dorst en André van Duin zijn de drie genomineerden. En deze band krijgt een grote tribute in Den Haag. Golden Earring met deze Radar Love scoorde zijn nummer 1 hit in Amerika. En vorig jaar stopte de band omdat gitarist George Koymans de spierziekte ALS heeft. Als eerbetoon komt er een metershoge obelisk. Hoe die er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Maar de kunstenaar denkt er bijvoorbeeld aan om de zonnebril van zanger Barry Hay erin te verwerken. Een grote antenne bovenop het ding te zetten die wijst naar de hemel als verwijzing naar de hit Radar Love. Het weer koelt af naar een graad of 7 vannacht. Morgen steeds bewolkter tot aan de avond droog en een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Lucky op de beat. Yo bro. Probeer hier een good Christian te zijn, maar Lucas, je geeft me elke keer die beats waarop ik helemaal God oh God. gek moet gaan. gaan. Let's, go. Let's go. We komen het halen. Kom in je wijk. Kom met dit kassel. Kom met de waars. Nu is de tijd. Nu is de ze gaan nu betalen. Kom in een game, zeg je steeds zonder genade. Je hoort er. We komen het halen. Kom in je wijk, kom met de kassa kom met de aardes. Nu is de tijd, nu is de tijd. Ze gaan nu betalen. Kom in een game, zeg je steeds zonder genade. Je hoort er. Kom niet bij me. Life is crazy, want ik weet life is crazy. Dus ik moet collecten, homie, pay me. Vraag me niet de show te rocken of een beat te droppen. Als je niets hebt om te bieden, ik heb uren opgeofferd. Ik vraag jou ook niet om gratis een event voor mij te plannen. Weten is het lucratief van Lucas Beats en Marvin's teksten die zijn goud waard. Om maar niet te spreken over aura. We komen van de plek waar mensen struggelen met trauma's. In de zaal zijn we op ons eigen shit. Hip hop rock heb pop gemixt. Festivals gaan los op dit, en zelfs de chicks springen in de pit. Nooit heb ik gebrek aan pit, nooit dat ik je bullshit pik. Beslopen, nas van dalen, al die zalen. We komen het halen. Kom in je wijk, kom met ik, casso, kom met de baders. Nu is de tijd, nu is de tijd. Ze gaan nu betalen. Kom in een game, zeg ik je straight, sommige naden. Je hoort er. Bang, bang, bang, tam, tam, tam. de up op. Aaroghout is een goudsmint, moest leren on the road. Maar ik own het als ik fout zit Eat, hustle and sleep RP, repeat, that's the key Stop. Dit is voor de legacy Dit is voor de Champions League Dit is voor de mensen Die zichzelf een stapje verder zien Beter dat je het zelf verdient Word niet afhankelijk van iemand anders Over je meid en normaal de kansen Er is een banders, dus we tappen erin We zien de arena en stappen erin We pakken de been, pakken de been. Wie, wat, waar wij staan daar met Volkswagen busjes. Tien staat klaar, we komen het halen. We komen in het halen. Ja, ja, ja, ja, ja, we komen het halen. Kom in je wijk, kom met de kassen, kom met de warenes. Nu is de tijd, nu is de tijd, nu is de tijd. Ey. kom met, kom met de warenes. Nu is de, uh, hey, hey, we komen het halen. Kom in je wijk, kom met de kassen, kom met de warenes. Nu is de tijd, nu is de tijd. Ze gaan nu betalen. Kom in een games, zeg je streed, sommige naden. Je hoort er. We komen het halen. Kom in je wijk, kom met de kassen. Hip-hop is een behoorlijke stroming aan het worden, ook in Noord-Holland. We hebben vorige week al gemerkt met uh, Young Louie. Toen hij hier met backtracks een uh, flink gedeelte van uh, zijn album De Klusjesman liet horen. Uh, dat was toen 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Nu is het weer gewoon Alternative FM. Maar um, op de avond dat wij dat uh, deden, was een dag later, kwamen de mannen van Middenweg. En dat is een... Uh, de Zaans hiphop duo met het uh, album land en cultuur. Nou, daar wordt toch uh, wel het nodige uh, besproken als het gaat om dat verhaal Vrede, land en cultuur. Uh, je hoorde de, een van de singles die uh, van dat album afkomstig is. En dat is betalen. Maar goed, uh, de jongens zijn zelf ook even bezig geweest. Ze zijn bezig geweest... bij de Barista Cup van 2022. Dus wat ze daar allemaal hebben uitgehaald... dat moet je dan maar even op hun Instagram... gaan checken, want dat is een... verhaal dat ze daar hebben gedeeld. Nog even over dat album. Het gaat over wokcultuur. polarisatie in de samenleving... bezuiniging in kunst en cultuur... en mentale gezondheid. Nou, dat is dan toch wel... een heel duidelijk verhaal wat ze daar hebben afgegeven. Je kunt het nakijken bij... 3 voor 12 Noord-Holland, uh, want daar is het allemaal uh, terug uh, te vinden. Uh, net als Steven Charlotte is er ook nog een andere single die er uh, bijna bij dreigt in te schieten. En dat is deze van Lights by the Sea. En dat nummer dat heet Pisces Moon. ghost, my wishful thinking Still got it on my own Say bye-bye like I mean hey. Basic plans gonna miss me Less charming than the 90s I don't know it's to fake it or not Showing sure off is it all that you got a brother Ja, het uh, wordt uh, drukke dagen voor uh, deze jongen. Maar uh, voordat ik daar over heb, is dit uh, de nieuwe. Guy, tenminste, deze single is al een tijdje uit. Uh, Guy of Guy. Uh, Guy is het uiteindelijk, want zo zeggen ze het uh, zelf. Uh, en het is van een EP. En het impliceert dat er dus nog meer aan zit te komen. Side A, Modern Boys heet uh, de titel. En daar staat uh, deze single ook op. Die ze al eerder hebben uitgebracht. All Cute Boys Like Woman. Uh, daarvoor hoorde je Light by the Sea en is Moon. We hebben nog uh, ongeveer een kwartier. En dat uh, betekent dus dat we nog uh, aardig door moeten trappen. Over die popronde, want daar uh, liet ik al wat uh, los. Uh, komend weekend uh, zijn ze hier in Haarlem uh, actief. Bijvoorbeeld Daniel Nollet. Die speelt uh, in het Wapen van Bloemendaal. Uh, maar er zijn ook nog andere namen. Charlotte bijvoorbeeld. Die we hier ook uh, veelvuldig hebben laten horen. Uh, de Dakkas in uh, de Witstraat om acht uur. Uh, daarvoor nog Sven Ros in de studio op de Grote Markt. Dat is om kwart voor acht. Uh, Jolien, uh, die speelt ook daar uh, in die contrain maar dan weer later op de avond, om half elf... Uh, op uh, de Rivier Vismarkt. Dat zit er uh, bijna bij. Uh, dat is proeflokaal in Den Uiver. Um, zo is er ook uh, bijvoorbeeld Bonaniki. En dan komen we bij uh, de Flapkan uit. Dat is om kwart voor tien. En in diezelfde Flapkan... Uh, zit ook nog een, uh, een optreden... van drie dames... ...en één heer. En als ik dat zeg... ...dan uh, we gaan er toch bij een hoop mensen de alarmbellen weer rinkelen. ...want dat is een Haagse band... ...en ze hebben het voor elkaar gekregen... ...net als uh, Flora trouwens... Uh, ...om uh, ja, op te vallen bij de grote manieren ...bij de Eurosonic... ...daar moesten ze dan iets voor doen... ...om een pol uh, voor elkaar uh, te krijgen... ...nou die Flora is uh, bij ons geweest... ...maar uh, Ivy Fox... ...want daar heb ik het over... ...die drie dames... ...die zijn bij mij ook nog eens telefonisch in de uitzending geweest... ...die hebben dat ook uh, voor elkaar gekregen... En zij treden dus ook op in de Flopkan. En om zaterdag kwart over acht kun je dit onder andere aantreffen. En of Jules daar ook bij zit, dat weet ik niet. Het nummer dat heet Sweet 16. 16 criticism down die dit programma een beetje volgen... die zullen dit ongetwijfeld herkennen. Komt uit Groningen. De man heet Martin Ehrich. En dan heb ik het over The Sign of Leo. Want ook een nieuwe single. Indian Summer is uh, ook al inmiddels uit. En dus draaien we hem ook. Ivy Fox hoorde je daarvoor met uh, Sweet 16. En uh, ze zijn dus om kwart over acht... ...tijdens de popronde van uh, Hanem te zien in de flapkan. En ze zijn uitgenodigd om uh, mee te doen aan Eurosonic Noordenslag. En toen zei ik dat dat ook gold voor Flora. Zal ik hem dan toch maar even laten horen, hè Walter Sans? Want je zit dan uh, zo vreselijk te zeuren om dit nummer. Nou, dan zal ik hem ook uh, laten horen. Don't test me! Don't act like that you don't know my name.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 I don't think you can take this, honey Call me up, call me talk, that talk I'm not here to be with somebody Look at me, The way I strut Eyes on me, can you take it from me? Call me up, call me talk, that talk I'm not here to be tested, honey Careful, observe and watch Boy, no you gon' listen up I'ma do what I want if I Ever well, let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 soort nummers mogen we vaker laten horen. My tot exactly. Een nummer wat ze eerder hebben uitgebracht, want het is een eerdere single, What's Good. En daar schuilen natuurlijk ook een aantal bandleden achter. Uh, twee van die bandleden hangen aan de telefoon. Dat zijn Tom en Jochem. Goedenavond. Goedenavond, goedenavond ja. ja. Uh, en ik, ik weet, Jochem is... Dus ik begin even met Jochem. Uh, die is hier ook daadwerkelijk uh, geweest. Met Roos destijds. Ja, een tijdje geleden alweer. Ja, ik denk een jaar of... 4-5 terug, dat moet haast wel. Ja, ja, ja. altijd leuk, ja. Nee, ja, maar goed, uh, dat, dat, dat was volgens mij... ...deed ze Nederlandstalig, kan ik me nog herinneren. Ja, ja uh, Maar uh, dat is uh, tegenwoordig je, je stiel niet meer. Uh, een ander bandlid uh, trouwens... ...Tony Sprokkelenburg... Is hier ook uh, geweest. Uh, en uh, die maakt ook deel uit van jullie band. Uh, ja. Maar ik begin even met uh, wie nu... Uh, ga ik weer even naar jou, uh, Tom. Uh, want uh, er is toch even een pijnlijke vraag... Uh, die ik je moet stellen. Nou, kom. Want, ja, ja, ja, ja. Want uh, My Thoughts Exactly is de tweede naam. Want het is net als met schrijvers... Kill Your Darlings. Waarom? Nou, bij ons is dat inderdaad wel heel erg letterlijk genomen. Want wij hadden Kill Your Darlings bedacht als bandnaam. Uh, daarmee gestart, uh, een goede start mee gemaakt. En toen bleek achteraf dat er al een Nederlandse band was die gebruik maakte van de naam Kill Your dog. Ah, Ja, en, en die hebben ons een hele nette mail gestuurd met of wij in ons vroege stadium alsjeblieft wilden veranderen van naam want zij kregen al uh, mails en telefoontjes over ons. Dus dat was natuurlijk niet de bedoeling. Nee, nee, nee, nee dat snap uh, ik. Ja. We vonden het super jammer, maar we hebben de, de knop omgezet. En uh, we zijn geswitcht naar My Thoughts, Exactly. Wat wij ook heel goed vonden passen ja. bij wat we doen. Eens, ja. eens. Uh, vind ik ook een hele goede naam. Past ook eigenlijk uh, bij de schrijvers term uh, Kill Your Darlings. Want uh, ja, het, uh, het, uh, de gedachten van de schrijvers zijn ook uh, wat dat betreft best ondergrondelijk. Dus ik vind die naam uh, niet verkeerd, eerlijk gezegd. Nou, mooi. Gelukkig. Dus het is, uh, daarmee is de geschiedenis uh, even uit de wereld. Er is dus ja. een andere band in Nederland die heet Kill Your Darlings. ga ik natuurlijk zoeken wie dat zijn. Hè? want... hè? Uh... <laughs> <inkeleur> <tieur> een andere band in de wereld trouwens. Wat zeg je nou? Uh, wat zeg ik, Jochem? N nog een keer? Eén andere band in de wereld met die naam. Oh. Het, al... In het Nederlands. Oh, ja, oh. Nederland. in de wereld bedoel jij. aha. Ja, dus het is ja. geen Nederlandse band uh, als ik het. Ja. Uh, wel een Nederlandse band. Ja. Oké, okay, nou, ik ga zoeken. Dit dus, uh, vind, ja. uh, vind ik wel grappig. Dus dan uh, wil ja. ik wel eens even weten wie dat zijn. Ja. Uh, maar goed, uh, daar heb ik het uh, even niet over. Het um, is, een, ja, administratief lijkt me dat dan nog best nog een gedoe. Uh, omdat er dan uh, na bijvoorbeeld uh, Instagram.com. En dan komt ineens Kill Your Donnings. En dan uh, moet je die naam ineens uh, gaan omzetten. En uh, op ja. Facebook uh, hetzelfde verhaal. Precies. Ja, dan hadden we wel even wat voet in. Daar. <laughs> ja, geloof ik graag. Maar, uh, we waren achteraf blij dat het. Um, dat het nog in dit vroege stadium te doen was. Want als je, helemaal, als je eenmaal echt ja. ver in het stadium bent, wordt het natuurlijk nog veel lastiger. Ja. Dus het, het was even zweten, maar we zijn er goed door. Ja, oké. Okay. Nou, dat, dat is nu even uh, terzijde. Dan heb ik jullie ook uh, een filmpje gezien. Uh, waarin jullie op een festival in Katwijk uh, te zien waren. Maar dat was een dampend optreden, kan ik, uh, wat ik ervan uh, gezien heb. Ja, nou Hoe heet dat, dat festival uh, trouwens? Want ik ben even de naam uh, kwijt. Dat festival dat heette Haring Rock. Dacht ik al, Haringrok. ja. ja. Uh, uh. Uh, wij hebben op, daar op een voorpodium, dus als een soort voorproefje voor het festival zelf, hebben we daar op een, uh, op een stage in de buurt, hebben we daar een optreden gedaan. Ja, ja. Um, uh, even over het uh, materiaal. Uh, waar uh, kunnen we het uh, onderscharen? Want uh, er zijn natuurlijk de Nederlanders die dat uh, altijd weer in een hokje willen stoppen. ja. Als ik het zou moeten doen, ik kijk even Jochem Haan, maar ik zou zeggen wij zijn gewoon een rockband, heel goed. Met, uh, met de nadruk op, we houden heel erg van meerstemmig zingen, maar ook van stevige ris. Ja. Dus ik zou, het, ik zou het toch wel onder een ouderwetse rockband schaar. Ja. Even over de band, uh, want uh, we hebben er nu twee uh, aan de tellen van wat, uh, die andere twee. Tony ken ik een beetje, dus, uh, maar, maar wie, uh, wie is nummer vier? Ja, nummer vier is Jeroen Schaap, dat ja. is onze, onze andere gitarist naast Tony. Ja. En uh, Jeroen heeft ook een hele eigen gitaarstijl Waarvan wij vonden dat hij heel goed past bij wat Tony deed. Mm. Uh, dus we hebben al veel muziek met elkaar gemaakt en die twee hebben elkaar daar echt in gevonden. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. Ja. Even, even weer naar jou Jochem, want uh, ja. is dat is dan een, een omschakeling uh, geweest? Want je zei net, uh, je was eerst uh, actief met iemand anders, maar nu maak je al wat langere de tijd deel uit van deze band. Uh, ja. wat, uh, wat, wat is het verschil? Nou, my part exactly is eigenlijk precies hetgeen wat ik mijn hele leven al tof vind om te doen. Hm. En ik moet zeggen, met Roos uh, was het nog een hele andere stijl dan wat ik van, van af jongs af aan eigenlijk heb gespeeld. Dus dat mm. was een omschakeling. Mm. En bij uh, nou, deze band voelen we het echt als thuiskomen. Het is heerlijk om met hun muziek te maken. Het komt echt van nature, deze stijl. Ja, uh, wat, uh, wat, uh, wat zijn jouw voorkeuren dan? Uh, als ik uh, zo vrij ben om even daarna te vragen. Nou, de Foo Fighters. Ja. Uh, de drummer, Phil Collins trouwens. De drummer vulk ons, want dat impliceert dat jij dus de, de, de, de, de sticks en de trobbels uh, uh, beroert. Ja, ook, ik ben de drummer, ja. Dat dacht ik ook. Ja, anders, anders noem je veel er niet natuurlijk. Hè? Dus nee, dat, treinen, dat is gewoon een ja, ja. schot voor open goal. En dan ben ik ja. tenminste nog een scorende Ajax-Ziet, want ze bakten er helemaal niks van. Maar goed, uh, verder eventjes uh, graag. Want daar had je het over. Jij bent uh, dus meer een, dus, dus dan denk ik ook, uh, full fighters. Ik uh, meen dat uh, de frontman uh, daarvan die band ook uh, ooit nog een drummer is uh, geweest, toch? Ja. Ja. ja, dat heb je helemaal correct. Wie was dat ook alweer? ben even zijn naam kwijt. Ja, Dave Kroll. Ja, dacht ik al. Dave Kroll. Ja, ja, ja zie je. Ik, was, uh, ik, ik zat met die andere namen in mijn hoofd. Kurt no Novos Novoselic uh, was ik Ja, ja, ja. dat maar, was ja. Ja, ja maar dat, is, dat, dat was niet de drummer, inderdaad. Ja. Ja, maar uh, daar uh, heb je een beetje, uh, een beetje de tutorials een beetje vanaf uh, zitten kijken? Of, uh, of ben je gewoon ja, ja. vanaf uh, jongs af aan al uh, graag achter de drumkit uh, bezig? Ja, als, als, klein, als klein jongetje al. Ja. Zeven jaar. Ja. Zoiets. Ja, hoe zit het met jou, Tom? Want uh, jij bent de, de frontman van de band. Dus ze kijken jou ja. erop aan. Ja. <laughs> ja. Ja, ja, precies. Nou, ja. Ik, wat voor mij een echte inspiratie is... Vroeger is dat ook inderdaad ook echt veel grunge rock geweest. Dus hmm. denk aan Soundgarden, Nirvana ja. en zo. Uh, later is het ook, ook een beetje richting de hard rock gegaan. en Met name... Walter Bridge, yeah. uh, Mos Kennedy is daar de zanger van, die, die ook nog met Slash van de gitarist van Guns N' Roses yeah, yeah. toe heeft en uh, dingen heeft gemaakt. Yeah. Uh, hij is een hele grote inspiratie voor mijn stijl mm. uh, en uh, ja, daar haal ik een hoop uit, zeker. Uh, nu hebben jullie dus al wat, uh, wat singles op jullie uh, naam uh, staan, hè? Uh, in dat, uh, dat opzicht. Uh, dan zal ik ook eventjes uh, dat onder die andere naam er nog even bij pakken. Want uh, ja, ik heb het uh, mapje waar ik uh, die singles uh, in heb uh, staan. Die heb ik dus nu ondergebracht in, uh, in My Thoughts Exactly. Yes. Maar um, eventjes uh, zoeken, want uh, dat heb ik dan weer, ja, uh, weer eventjes niet uh, 1-3 weer bij de hand. Uh, hier heb ik in ieder geval het mapje... en dan zeg ik, uh, onder die vorige naam... hebben jullie drie singles uitgebracht? Klopt. En nu heb je What's Good uh, onder deze naam... en er is een redelijk nieuwe single... die we zo dadelijk uh, laten horen. Is het de bedoeling uh, dat er nog uh, iets uh, van een EP gaat uh, verschijnen? Jazeker. En ja. ik moet er even bij zeggen... dat de nummers die we voorheen hebben uitgebracht... onder Kill Your Darlings... dat dat ook de drie singles zijn... die nu op dit moment dat... van ons te beluisteren zijn... Ja. En goed dat je begint over die EP, want 20 oktober, dat is uh, op een donderdag, dan spelen wij in de Zwarte Ruiter in ja, de Haag, zag ik, zag op, ik. op de Haagse Popweek. Ja. Uh, en dat is ook gelijk de datum dat wij onze EP releasen. Dus dan komen daar nog twee singles bij en dan, dan uh, releasen we die vijf originele nummers allemaal op hetzelfde moment. Oké, okay, uh, dus dat zijn uh, die, uh, die singles die ik al heb uh, ja. en dat is gewoon de hele EP? De, ja, precies. Vijf nummers, maar de drie die jij al hebt. Ja, oké, okay. dus, dus dan, dan hoef ik er verder niks aan te doen, want ik heb ze al uh, allemaal, alle vijf. Uh, dus ik kan uh, dan op die 20ste oktober iets van uh, alles uh, laten horen. Komt helemaal goed. Um, even over Last Call. Um, ja, wie kan ik daar het beste het woord over geven? Waar gaat het over? Uh, last Call is een nummer dat gaat over het verwerken van, uh, van een van emotionele een e klap. Dat is een beetje vaag natuurlijk. Ja in dit nummer zo dat het te interpreteren valt als iemand die probeert op te krabbelen na een zware tijd te hebben gehad. Corona en alles valt ook allemaal aan te koppelen, zeker. Ja. Er is een een die, die ik samen met de gitarist Jeroen ja. uh, al een tijd geleden geschreven heb. Ja. En uh, uh, ja, dat was voor ons de, de, de drijfkracht om dat nummer te schrijven. Ja. Uh, dan uh, vraag ik het ook even aan de drummen. Want wanneer kom jij in het hele verhaal uh, voor? Want uh, hij schrijft dan samen met uh, Jeroen, dat zegt uh, Tom net, uh, dat hij dat nummer schrijft. Maar wanneer kom jij om de kijken? dan? Als, uh, als ja. Het, ja? Nou, De jongens kennen elkaar eigenlijk al van een jongsbaan. Ja. Zeker, dat is ja. wel heel leuk. Het is ook goed te merken dat ze elkaar heel goed kennen. En dan, uh, uh, dat, dat ze echt heel snel schakelen met z'n tweeën. Ja. En dan, zodra er een gitaarpartij met een zanglijn bij staat... Wat een beetje in de grondverf zit al. Ja. Dan komen we in de oeverruimte samen. En dan gaan we kijken hoe we de puzzelstukjes in elkaar leggen. Hoe de drums en de andere instrumenten nog een bijdrage kunnen leveren. Om de boodschap duidelijker over te brengen. Ja. Uh, en op die manier proberen we dan een passend geheel te maken. En uh, soms dan zijn we het zo erg met elkaar eens. Dat we zeggen, my thoughts exactly. Ja, <laughs> ja dan komt die mooie van pas. De ja. <laughs> naam van die band. Ja. Precies. En dan ja. weten we dat we goed zitten. Ja. Uh, dat, soms is dat helemaal niet en dan moet er van begin af aan beginnen en soms dan valt alles op zijn plek en ja. dat is echt dat, echt dat gevoel. Ja. Dus ook daar komt de nou weer een beetje vandaan. Ja. Um, Den Haag, ga ik ook even naar jou Jochem. Uh, wat, uh, wat is het voor een stad nou, hoe voor muzikanten? Het is dan uh, mijn hele leven mijn thuisstad, ja. maar met een hele levendige muziekscene. Dat dacht ik al. Uh, er komen nu zoveel zo acts ook weer vandaan die, die Den Haag weer trots maken. Ja, Ivy Fox hebben we net uh, gedraaid, die komt er ook vandaan. Ja, dus. zeker weten. Ja. ja, die doen het ook heel goed. Ja, uh, ja heel fijn. En, en, en Silver Lake heb ik uh, me laten vertellen, die komt er ook vandaan, dus... Maar ook Somjeu, Prins Essende en de Geit. Ja, maar dan, dan praten we weer over wat, wat grotere bands. Uh, ja. Kijk, ik vind het leuk, Somjeu, uh, dat, dat, dat, dat doen anderen al. Dus daar ga ik niet uh, nog eens een keer het uh, hele verhaal nee, over doen. Precies. En daarom uh, is de ruimte voor uh, de bands zoals jullie. In ja. dat, in dat opzicht. Um, ja. Terug naar Tom. Uh, de Zwarte Ruiter is uh, over uh, niet al te gekke lange tijd. Met geen ja. gekke dingen gebeuren in deze wereld, maar goed altijd afkloppen. Nee, alsjeblieft niet, Nee, hey, schij uit, zeg. Ik, uh, nee, ik sla het nieuws uh, tegenwoordig ook alleen maar over, dus ja. het is <laughs> dus, dus net een beetje fast-forward wat je vroeger deed met die cassette-decks. Ken je dat nog? Uh, of op, op een cd dat je dan doorspoelt uh, gewoon heel snel al, allerlei dingen afspellen. Ja, ja dat weet ik nog wel. Ja. <laughs> <laughs> uh, daar vergelijk ik het mee. Maar um, 20 oktober, daarna, staan er ook nog optredens in de planning of niet? Uh, na de twintigste. Ja. Nou, voor de twintigste nog zelfs. Zo, voor de twintigste nog. Nou, laat horen. Ook wel een beetje bij jullie in de buurt. Ja. Want uh, we spelen zaterdag. Ja. Zaterdag spelen we in Roel of 2. is dus plots. Ja. We, zijn, we staan er we avond en we hebben een aantal uh, optredens gepland... Uh, die te maken hebben met het meedoen aan een bandwedstrijd. Waaronder de Leidse Nobel Award. Ja, vermaard. Ja, vermaard is die uh, bijvoorbeeld. Ja, dus, uh, ik had het net uh, bijvoorbeeld uh, met Inroepen over. Uh, er komen heel wat uh, bandjes ook uit Leiden. Dus, uh, nee, die en die is, weten ja. ook uh, bij ons uh, wel de weg uh, te vinden. Dus uh, dit, dit is Den Haag, Leiden, uh, Haarlem, uh, uiteraard, Saandam en tegenwoordig en ook Amsterdam. Daar komen ze ja. het meest vandaan. maar goed ja, precies. Uh, We zitten wat dat betreft best wel een beetje in het middelpunt uh, in, in dat opzicht. Maar goed, uh, maakt niet uit. Uh, we gaan hem uh, draaien. Ja, hier is, dus, uh, voordat ik dat uh, zeg, Instagram en sociale media. Waar is het op allemaal te vinden? We zijn allemaal te vinden onder @mythoughtsexactly En dan bij Instagram nog bent erachter. Helemaal goed. Uh, dan gaan we hem nu laten horen. Hier is Last Call. The last call is coming up. I won't wait for you. Got me thinking about all we had and everything we used to do Dus, die ben ik eventjes met jou Dan hoef ik nergens meer naartoe Want ik ben meer dan de weg van jou Nee, ik weet niet wat je met me doet Dus ja, mag ik eventjes met jou Dan kom ik rennend naar je toe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 Fijn. Als je dit gevoel met mij deel ben ik voor jou voor ben ik eventjes met jou Dan hoef ik nergens meer naartoe Want ik ben meer dan weg van jou Hey, ik weet niet wat je met me doet Dus die mag ik eventjes met jou Dan kom ik reddend naar je toe want ik ben meer dan gek op jouw jou. hey, Ik weet niet wat je, wat je, wat je met me doet. Oeh, hey Charlie, kom je even mee naar mijn party. Ik ben aan het vijfbe hier en het is geen betaling. Ik zag je daar staan in je eentje. Ik zweer het leek even op het teken. Jij niks aan mijn geest, we kunnen spissen. Oh, kom op, neem er nog eentje. Ik voel hem al, ik moet even gaan bewegen.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 het is nog niet te laat, we kunnen gaan tot ochtends vroeg mijn bed is nog een plaats als je begrijpt wat ik bedoel Want Shaldi, ben ik eventjes met jou Dan hoef ik nergens meer naartoe Want ik ben meer dan weg van jou Hey, ik weet niet wat je met me doet Dus Shaldi mag ik eventjes met jou Dan kom ik rennend naar je toe want ik ben meer dan gek op, gek op hey, jouw Ik weet niet wat je, wat je, wat je met me doet uit Amsterdam, Skink En uh, wat je met me doet, daarvoor Hard to uh, Win van Anne Ray En daarvoor was het de beurt aan My Thoughts Exactly Verder met uh, de muziek uh, hier En dat is Ellisons Vol En dat uh, nummer dat heet Enersons. Dat was Ellison's Fall. En uh, dat nummer dat heet uh, Innocence. En daar moet ik rap op uh, schieten. Want we hebben uh, zo dadelijk nog, een, uh, nog één nummer. En dat is de opvolger van Fly Off, Fall Down, Come Back. Namelijk Roofman. Uh, dat is ook alweer uh, een uh, tijdje onderweg. En die ga je horen tot aan het nieuws van 9 uur. En dat is deze That's Now... That's how friends become strange. Zoiets was het dus. Become strangers. En straks nog een uur.